1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De beediging van het kabinet Rutte 2 op Paleishuis ten Bos is maandag openbaar. Dat heeft formateur Rutte in zijn eindverslag aan de Tweede Kamer laten weten. Een meerderheid van de Kamer wilde dat de beediging niet meer achter gesloten deuren zou zijn. De NOS zendt de beediging en de bordes zijn maandag rechtstreeks uit. Het kabinet Rutte II heeft de afgelopen avond op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag zijn oprichtingsvergadering gehouden. Op het zogeheten constituerend beraad stemden de VVD en PVDA-ministers officieel in met het regeerakkoord. Daarna volgde in het Katshuizen een diner en het startberaad. Daarbij waren ook de staatssecretarissen, VVD-fractievoorzitter Zelstra en PVDA-fractieleider Samson.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 Choreografe Connie Jansen heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet voor de moderne dans. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb benoemde Jansen na de première van haar nieuwe voorstelling tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Haar gezelschap, Connie Janssen Danst, bestaat 20 jaar. Maar Jansen maakt ook choreografieën voor andere gezelschappen en ze werkt ermee aan het populaire tv-programma So You Think You Can Dance.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 Het weer vannacht helder met vorst aan de grond. In het westen kan een bui vallen. Overdag eerst zon en droog, later bewolkt en regent. Wordt er maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld. Van Filemon. Goedenacht, leuk dat je luistert naar De Wereld van Filemon. Ja, deze week ben ik er weer. Ik was vorige weekend op Wieler Uitje. Toen werd ik vervangen door Deborah Blekkenhorst. Dank je wel daarvoor. Uh, klonk ontzettend goed en leuk. Uh, ik hoop dat ik uh, net zo'n leuke uitzending vanavond maak. Uh, want het komende uur gaan we het hebben over hoe er wordt gesnakt in het buitenland. Eten ze bijvoorbeeld in China ook een kapsalon na het uitgaan? En wat eten ze op verjaardagen in Australië? Dat hoor je allemaal in dit uur van de wereld van Filemon. Filemons zelfservice. En wat drinken we vanavond? Nou, ik kreeg deze week een hele grote doos wijn opgestuurd. En die bleek van mijn oude natuurkundeleraar te zijn. Er dus zat ook een briefje bij. Ik hoop dat je dit leuker vindt dan natuurkunde. Ik vond het eigenlijk best wel leuk, natuurkunde. Maar zo kwam ik blijkbaar niet over in die tijd. Uh, en ik moest daar dus natuurlijk één wijntje uitpikken. Want uh, het was van zijn vrouw. Die bleek uh, importeur te zijn van uh, Rioja-wijnen, Spaanse wijnen. En ik koos daar een, een rosé uit. En waarom? Ik heb altijd een beetje last van. Van een najaarsdepressie. En rosé dat doet denken natuurlijk aan de zomer... aan terrasjes, aan lekker zweten in het park. Uh, en uh, ik moet zeggen, het is een prima rosé, want hij is krachtig, sterk en hij smaakt naar rozenblaadjes. Uh, hij is van uh, wijnhuis Viña Ialba. Uh, uh, Alok heet de rosé, uh, En er wordt geïmporteerd door Vino Imas Proost. Het is echt lekker. Ik voel helemaal de zomer in mijn hoofd. Uh, eerst even een snel rondje naar de bellers van dit uur. Annika Hamelink uit Spanje. Hi. Goeienacht. Hoi, goeienacht. Ja, crisis in Spanje. We hebben het de hele tijd eigenlijk over. Ja. Uh, maar nu wil Spanje toch, ondanks uh, al die tekorten... de Olympische Spelen gaan uh, uh, organiseren. Ja, dat, dat klopt. Hoe wordt erop gereageerd? Ja, dat wilden ze al een paar keer. Daar wordt niet heel goed op gereageerd. Nee, nee. nee dat begrijp ik. Nee, ja, als je zoveel moet bezuinigen, uh, luister, ja, kijk, Olympische Spelen levert natuurlijk ook wat op, ja. maar niet genoeg. Nee, want niet ik hoorde dat in, in Engeland hebben ze, uh, is er weer een stijging uh, wat betreft de economie, dus het kan natuurlijk ja. wel, wel een positief effect hebben. Maar is dat nou om mij jaloers te maken? Nee hoor, helemaal niet. <laughs> nee, maar. Nee, luister, we, we hebben het hier wat zwaarder dan in Engeland natuurlijk. Ja, dat hè? Klopt, dus dus ja. dat. dat en, en ook in Nederland is het helemaal afgeketst op, de, op de maatschappelijk, het maatschappelijke antwoord. wat ze daarop gekregen hebben. Hè? Dus uh, dat is hier een beetje hetzelfde als in Nederland wat dat betreft. Oké, okay. nou, zometeen gaat het over iets heel anders hebben. Over snacks. Daar is yeah. nog wel geld voor, denk ik. Van ja, het, het, het is nog een heel klein beetje voor over. Heel klein beetje, hè, Filemon? Nee, nou, we gaan zo meteen horen wat je daar dan voor kan kopen. Dat <laughs> is goed. Teunschut in Australië. Goeie nacht. Bij jou natuurlijk uh, goedemorgen. Ja. Als we uh, tijdens de uitzending een baby op de achtergrond horen, dan hoeven we niet te schrikken. Nee, maar die ligt heel goed te slapen, maak je geen zorgen. Die is, uh, in, uh, die is al goed afgericht. Wat is die pas nieuw, die baby? Uh, acht acht maanden. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja. En ja. die snack natuurlijk nog niet. Uh, jawel, die eet, uh, die eet vrolijk uh, de, met ons mee. Oh, Oké, okay. okay. ja. oh ja, die is, ja, een half borstvoeding meestal, toch? Nou ja, hij heeft tot kort borstvoeding gehad. Maar daarbij eet hij ook gewoon vast voedsel. Dus uh, hij eet gewoon silicon carne en uh, Mexicaans, uh, andere dingetjes. Acht maanden en nu aan een silicon carne? Tuurlijk, maar goed, ja. uh, goed doorspoelen alles. <laughs> ja, vanavond heeft hij geen silicon carne gehad, hoop ik, hè? Nee, nee, nee, nee. Tussen nee, de uitzendeten nee, is Ik spreek je zo weer, uh, Teun. Leuk. Is goed. Uh, Ellen Petit in China, goeienacht. Ik ga goedemorgen zeggen. Ja. Dat, uh, dat klopt. Bij jou is het morgen, bij mij is het nacht. Het Er is een pretpark geopend... dat totaal in het teken staat... van het populaire spel Angry Birds. Hè? Het spel wat je op je iPhone kan uh, spelen. Dat ja, daar is... zijn ze heel van. Ja. Zou jij naar dat pretpark ja. gaan? In China naar een pretpark gaan. Dat de Chinezen gebouwd hebben. En dan een achtbaan. Nee. Want, leg uit, leg uit. Nou, ja... Nee, ik ben zo bang dat ik naar beneden kon vallen. Nee, ik. Uh, dat is een wel mee hoor, maar. Uh, dat is een beetje de grap. Er zijn wel meer, uh, meer uh, agro-tredparken we, uh, en, en dergelijke. Maar daar ga je niet echt uh, vrijwillig zeg maar, heen. Om daar dan in zo'n achtbaan te gaan zitten en dan uh, te wachten dat je naar beneden komt. Wat <laughs> hoor je vaak nee. dat er ongelukken gebeuren? Met dat soort nee, attracties? Nee, ik valt eigenlijk wel mee. Ik weet eigenlijk op zich ook niet zoveel. Ik bedoel, er staan ontzettend veel hoge gebouwen. Dus, er is er nog een eentje naar beneden gekomen, dus het zal wel meevallen. Maar uh, mij toch niet. Zeg maar. ja, ben je een pretpark type? Ja, dat wel. Ja, ik uh. Als ik terug naar Nederland, moet ik naar de Efteling. Echt? Ja, oh, oh. oh, ik vind dat zo leuk. Ik durf echt nergens in, nog steeds niet. Het is wordt oh, traumatisch. Dus nee, vind ik leuk. Ja, maar nee, maar ik durf te, het is helemaal niet leuk om met mij te gaan. Ik, ik zeg, ik oh, ga even in, in, het, in, het, in, het, in het sprookjesbos zitten. Dat vind ik niet eng. Want ik weet wel dat die heksen ja, maar... niet echt zijn, maar die, die Python. Blah ik vind de, dansen, de, of de, zing, nee, de zingende paddenstoelen of de muzikale paddenstoelen weten ze, ook eigenlijk het leukst. Oh, wat is dat dan? Dat zijn die paddenstoelen in dat sprookjesbos. Ken je die niet? Weet je wel wie dan oh, dat ja. De daar lopen te merken. Ja, ik heb me nog vaak iets van herinneren. Die zijn niet giftig, toch? Dan moet snel terug. Oké, okay, oké. Okay. Afgesproken, afgesproken. Ik spreek je zo meteen over uh, snacken in China. Onder andere insecten heb ik gehoord. Spannend. Uh, we gaan zo meteen ook nog bellen met Frankrijk, met Gijs Goyaars. Maar die is uh, nog even heel slecht te bereiken. Uh, dus we gaan ons best doen om zo meteen ook een helder lijntje uit Frankrijk te krijgen. Uh, hebben jullie vragen over dit programma, opmerkingen, tips? Uh, mail dan naar dewereld.bnn.nl En uh, voordat we verder gaan, eerst even een zoele solstem. Eentje Stoon. I want to thank you. Ladies and gentlemen, this is a Jazzy Fizzle production. De wereld van Philemon Altijd vaste prik, na het stappen, broodje schwarme eten En waarom als man om een uur of drie een zaak binnenstappen Waarom veranderen ze dan in rand de bielen Waar kwamen die zaak binnen en het was Ah son! We zijn er weer! Ah dof een broodje! broodje! Broodje! Broodje! Ja broodje! Een broodje! Ja! Hey, baby! Oeh. Ha! zwemmen. Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel hebben we er ja, je hoorde een stukje uit de cabaretvoorstelling van Najib Amali. Ja, na een avond drinken, een broodje swarma eten... of donor of kebab, is, het is al bijna een traditie. Maar het is niet veilig. Uit onderzoek van de consumentenmond afgelopen week bleek... dat de helft van de donorbroodjes veel te veel bacteriën bevatten. In een paar gevallen is zelfs de poep bacterie aangetroffen. Het is maar dat je het weet. Uh, wat zijn snacks in jullie land? En wat eet je als tussendoortje? W en wanneer eet je wat? En wat voor lekkernijen zijn er allemaal te halen? Uh, ik ga een rondreis maken langs Frankrijk, China, Spanje, Australië, om uit te zoeken hoe er gesnackt wordt in het buitenland. En ik begin... Met Spanje, Annika. Ja. Oh, Spanje. Ik ben zo jaloers op jou dat jij daar woont. Want dat is natuurlijk <lacht> zo lekker eten allemaal. En het gaat maar door. Je kan het altijd krijgen, hoe laat het ook Precies. is. Precies. Ik vind het nou zo fijn dat jij een keertje jaloers op mij bent. Ben, oh, oh, ben je ook vaak jaloers op mij dan? Ja, want we hebben het altijd over die verdomde crisis. Dus ja. Ja, oké. Okay, zo, zo, zo. Ja. Ja, ja. ja nee, oké. Okay. <lacht> Ja, we hebben ook crisis hoor, maar we, we moeten straks een ton zorgpremie betalen. We gaan er niet eens op in. Nee, we gaan het Punct. hebben over snacken. Dat, dat ja. was de afspraak. De crisis bestaat da, da, da, da, da. even niet meer. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat eet je in Spanje als je bijvoorbeeld uh, lekker bent wezen stappen? Ja, als je lekker bent wezen stappen, dan heb je al gewoon zo je buikje rond... dat je er niks meer eet. Oh, dus niet dat je thuis uh, nog uh, een eitje gaat nee, bakken nee, of zo? Nee, bij ons juist de omgekeerde wereld. Luister, als je gaat stappen, dan ga je eerst een biertje drinken. Ja. En van dat biertje krijg je honger. Ja. Logisch. Eens? Ja. Ja, precies. En dan ga je een tapa eten. Heerlijk. Heerlijk, lekker. En dan ga je nog een tapa eten, nog een tapa eten, nog een tapa eten. Totdat je echt letterlijk je buikje rond hebt. Mm -hmm. En dan ga je wat drinken. Maar, maar die, die, die tapas kan je eigenlijk overal krijgen. Ja. Dus ook gewoon in clubs en zo? Nee, nou, nou dat ligt eraan. Dat ligt er echt aan welke club en of het winter is of zomer. Of, uh, nee. nee. Maar in uh, welk gebied zit jij in Spanje? Ik zit in Sevilla. Ja. En ja, Sevilla heeft wel echt duidelijk een tapa cultuur En een andere tapa cultuur dan uh, bijvoorbeeld Granada. Want in Granada krijg je bij elk beertje een gratis tappa. Oh ja. Maar daar heb je dus een enorm gevecht tussen Granada en Sevilla. Want in Sevilla bestel je je biertje, nou, dat kost dan 1 euro. Nou, hartstikke leuk, denk je. En dan bestel je je tappetje voor nou, 2 euro erbij. Of 2,50. Of als je echt naar iets gastronomisch gaat, dan, dan is het 3 euro. nog steeds een goede deal? Nog steeds, vind ik wel. In Granada betaal je dan voor je biertje 2 euro. Maar dan krijg je er wel een gratis tappas bij, bij, maar daar kan je dan uh, niet kiezen. Oh, Oké. Okay. Ja, Dus dat is een beetje jammer altijd. En dat is een beetje de, de, de, het gevecht, de la lucha... die er altijd is tussen Sevilla en Granada. Van, nou, de tapas in Sevilla zijn veel beter dan in Granada. Maar in Granada krijgen ze wel, tussen aanhalingstekens, gratis. En wat is een typische uh, tapa uit uh, Sevilla? Oh, dat zijn er zoveel. Uh, welke vind jij dekkers? Nou ja, het ligt een beetje per seizoen, seizoen eigenlijk. Maar bijvoorbeeld in de zomer... Nou, eigenlijk bijna het hele jaar door. Eigenlijk gewoon bijna het hele jaar door, maar zeker in de lente, herfst en zomer. Uh, bestel je hier heel vaak een salmorejo, En dat is wat jullie vaak kennen als een koude tomatensoep. Oh ja. Dat ken je vast wel. Zeker, zeker. Ja. ja maar nou, dat, dat, dat heet toch anders? Hoe heet dat nou ook alweer? Ja, gaspacho kan ook. Ja, ja, ja. Dan... ja nou, het, het verschil tussen gaspacho en salamorejo... is dat in salamorejo gaat meer brood in. Dus dat is wat dikker qua textuur. En salamorejo, nou ja, iets minder. En dat is wat dunner. Wat, wat, dat krijg je ook heel vaak in een, in een longdrinkglas, zeg maar. En dan, dat drink je zo weg. En een gaspacho daar heb je toch vaak wel een lepel bij nodig. Hey, en ik heb het idee dat uh, die Spanjaarden, die, die, die, die tapas ook gewoon als normaal eten... Uh... Ja. Als een normale maaltijd beschouwen. Ja, klopt. Daar stond ik uh, toen ik hier aankwam eigenlijk heel erg van versteld. Want je hebt dan bijvoorbeeld tapas als uh, salmorejo of caspacho. En je hebt bijvoorbeeld solomia al whisky. Dat is een klein biefstukreepje met whiskysaus erover. Oh, en dan denk je, ja, oh, lekker hè. Ik krijg ja. er nu al zin in. Jij ja, ook? Ik, ik ook, ja. Ja, ja. Oh, ja. Ik zit in een soort radio 1-gebouw. Ja, grijze maar ja, grijze flat. Luister, Filemon, ik zit thuis en ik kan nu ook niks meer krijgen hoor. Jawel. In de Spanje is heus alles nog wel open hoor. Nou, nou? nou ja. nu niet meer hoor. Verklaar ik wil tappers? er even iets over nee, zeggen. Nee, nee, nee. Ik, nee, dan, ik dan moet, je, dan een moet aan... je naar de slechte tapasbars gaan. Ik uh, heb net uh, anderhalf uur in het Radio 1 gebouw naar een, naar een opener voor de wijn lopen zoeken. <laughs> ja, bij jou is de heus nog iets Ja, je bent te er wel krijgen, een beetje aan het drinken. Ja, de, de, de, de, de wijn van de uitzending, de Cyberservice. Ja, nou lekker toch? Ja, heerlijk. Ja, ja. Die was, die, weet je dat ik die tot twee, drie weken geleden nog steeds gedronken heb? Oh, dat is goed om te weten. Ja, dat is goed, hè. Maar toen is het weer omgeslagen en toen was het kut. Oké. Okay. Oh. Ja, helaas. Maar goed, terug naar de tapas. Um, bijvoorbeeld die salomio whisky, die, um, die maakt mijn schoonmoeder Die die maakt die ook gewoon. En dan hebben we gewoon een hele grote pan met salomio whisky staan. Oh, wat heerlijk. Ja, lekker is dat, hè? Ja, en het is ook... In Spanje dan, dan denk je van, nou ja, ik heb een hele dag... en dan heb je ongeveer een budget uh, berekend. <lacht> maar je houdt ook altijd geld over. Want je ja. gaat dan ergens zo er zitten... en dan koop je drie van die tappa voor... nou, dan ben je nog geen tientje mee kwijt. <lacht> en, dan, en dan zit je gewoon al hartstikke vol. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja. de beste tappas, die komen toch eigenlijk uit, um, uit Baskeland, toch? Nou. Oh, sorry. Nu heb ik je beledigd. Ja. <lacht> Nou, een reguliere Spanjaard zou je hier erg mee beledigen, ja. Oh, maar daar zitten wel de meeste sterrenrestaurants. Nou, luister... Daar heet ze ook anders. Ja, per kios ja, maar dan heb je het over een restaurant, dan heb je het niet meer over een tapa. Nee, maar ook in de bar. Ik, ik heb daar echt zo lekkere tapas gegeten. Ja, nee, natuurlijk, oké. Okay. Maar je spreekt ook niet met een echte Spanjaard. We spreken me gewoon met een Nederlander. Ja, dat of weet steeds, ik. Gelukkig wel. Ja. Maar nee, en uh, tegen een echte Spanjaard moet je dit niet zeggen. Hey, echt nog... serieus niet. Nee. Uh, en zeker niet met okay. het hele feit dat, dat uh, Catalonia zich wil afscheiden en zo. Dat is nu heel erg een thema. Ik weet niet of je dat mee hebt. Ja, mee ja zeker. zeker. Ja, precies. En dat valt echt niet goed. Oh, ik heb het opgeschreven. Ja, de, nee, duidelijk. En zeker als we het over Tapa's hebben, dan, uh, dan uh, voelde de, voelen de Andalusiërs, dus de, echt de, de, de, de, de zuiderlingen, zeg maar. Hmm die voelen zich echt zwaar beledigd als je dit zegt. Hey, nog één vraagje. Jullie eten ja. daar natuurlijk rond elf uur s'avonds. Uh -huh. Raak je daar op een gegeven moment aan gewend? Ja. Ja. Het is heel erg vervelend om contact te houden met Nederland. Want we, eten hier ontbijt, we ontbijten hier om uh, nou ja, 11 uur s ochtends. Dan gaan we eten nou, om een uurtje of drie uur s middags, mm -hmm. En dat is dan de hoofdmaaltijd. En dan s'avonds om een uur of. Inderdaad, er zit tien en elf. Eten we een keer. Maar ja, dat zijn net precies de tijden. Dat je met Nederland kan bellen. Ik heb ja. altijd ruzie met mijn ouders daarover. Wat een enorme probleem heb jij toch? Ja. <lacht> ik spreek je zo weer. Is goed. Zoek, zoek nog even een tapasje uit je koepasje. Ja, dat ga ik Oké, okay, ja. tot zo. Tot zo. Teun, goeienacht. Teun in Australië. Goeiemorgen, ja. goeienacht. Ga, ga, ga jij je stappen vanavond? Uh, nee, wat is het vandaag? Zaterdag. Zondag, nee, het is zondag. Ja, bij jou, ja. Bij jou is zondag inderdaad, ja. Nee, en ik heb een baby. Oh, nou ja, dan kan je toch prima zondag, zondagavond <laughs> stappen? Je hebt toch met iemand anders een baby? Ja, ja, ja zeker, zeker. Je hebt wel twee mensen nodig om zo'n ding te maken. Ja, ja dat is waar. <laughs> Maar, maar waar zit je precies in Australië? Um, iets boven Brisbane, uh, aan de kust. Oh. Uh, dus in de, in de tropen, uh, subtropen. -sub dus er is ook, uh, het is niet echt een stedelijk gebied? Sorry? Het is niet echt een heel, heel stedelijk gebied? Met heel veel uitgaansmogelijkheden? Nee, voor Australisch uh, begrip is het een uh, uh, landelijk gebied. Maar er is wel gewoon een stadje, hoor, waar uh, veel toeristen zijn uh, in de vakanties. En dus ook al uh, bar, barretjes en uh, clubs. Ja. Die daar zijn. En, ja. En bezoek je die wel eens? Nee, ik, ik was in Nederland ook nog zo'n uitgaans uh, Tenminste, in, in, tijdens mijn studietijd wel een beetje, maar daarna niet echt meer. Um, hm. Dus uh, nee, ik, ben, ik ga niet zo uit. Uh, Elke okay. keer ergens heen ga ik gewoon een keertje smiddag op drinken of zo of een, een beentje. En uh, dat zit. Ach jongen. Ach. Maar, ja, <laughs> nou, nee, dat vind ik niet heel erg hoor. Daar ben ik heel blij om. Oh, gelukkig. Hey, ja. uh, snacken in Australië, hoe zit dat? Um, nou, de okay. Australiërs houden we wel uh, van eten, maar ze zijn niet zo uh, culinair als de, als de Spanjaarden met hun tapas. Nee. Het is, uh, als ze uitgaan is het toch gewoon, denk ik, uh, de ouderwetse kebab. Um, en um, als overdag uh, snacken ze graag hun, uh, hun zogeheten meat pie. Um, dat is een soort pastijtje met een uh, soort runderragoed uh, erin. En dat, uh, dat, dat uh, is de delicatesse hier die ze de, de hele dag door kunnen eten. En dan op die is het bovenkant helemaal vol met ketchup. En dan, uh, dan eet je dat lekker op. En waar smaakt dat naar? Uh, maar die dus die meatpies heb je in allerlei smaken. Maar uh, de, de, de, de steak, in, uh, steak kidney. Dus gewoon een soort ja, achtig Het smaakt uh, ja, een beetje slijmrug met, met, met de rundvlees erin. Maar je kan ook met uh, chicken curry of Indiase curry of fish, fish pie. Kan, uh, dus kan van allerlei uh, soorten smaken hebben ze daarin zitten. Het klinkt als iets waar je altijd je mond aan verbrandt. Dat, ja, maar ze, worden, ze zijn niet zo heel heet. die dus zijn in zo'n uh, warmhoutkast, dus uh, zo heet zijn ze ook niet. Oh, ja, net niet zoals zo... bij ons, de Sousaisebroodjes bij het tankstation. Ja, precies. tussen Sousaisebroodjes uh, zijn hier populair De sausage Rolls, uh, die vinden gehetig aftrek. Uh, maar de, de Meat is toch wel echt de, de snack uh, van, van Australië. En vind je ze lekker? Ja, hartstikke lekker. Helemaal dezelfde uh, zelfgemaakte natuurlijk. want je, hebt, je kan ze ook bij, de, bij het tankstation uh, omweg halen. Van die fabrieksgemaakte... Uh, uh, maar als je een uh, bak die zelf uh, in beestje en zelf groep... goed maakt, het een lekker uh, lekkere, een Ja. ja. Hey, en die kebab. Ga verder. Ga verder. Ga verder. Uh, nee, je hebt ze ook nog in bijvoorbeeld in uh, familie uh, Dus dan kun je met z'n vieren uh, als je wil, uh, gewoon je avondmaaltijd een uh, niet pan eten. Oh, Oké. Okay. Hey, en die kebab. Ja. Die is dus ook helemaal naar Australië overgewaaid, gezwommen. Ja, ja dat, is, uh, dat vinden ze ook. Uh, maar volgens mij is alles uh, wat vet is, uh, lekker als je uh, hebt gezopen. <laughs> um, maar um, volgens mij, eten, en, de, en de McDonald's is hier heel erg populair... die uh, 24 uur per dag uh, gewoon open is. Net als in Nederland, volgens mij. Oh, uh, ik echt. Het gaat ja. er nooit naartoe. Ja, ik eet ook nooit kebab of donor of, of Swarma of zo. Oh, ik had laatst toen ik in Nederland was ook nog een uh, kapsalon gehad. Dat was wel lekker. Even, want ik denk dat ook heel veel mensen die luisteren dat uh, niet precies weten... maar wat is nou precies een kapsalon? Volgens mij is een kapsalon uh, in van een shawarma gehakt uh, met patat en dan uh, sla en dat allemaal bij elkaar in laagjes of uh, op één hoop en dan saus en dan kaas eroverheen en dan gaat dat onder de grill en dan heb je dus eigenlijk gewoon een, een slagveld in een aluminium bakje. Godverdamme. Hey, en, die, en die, uh, die kebab daar zitten poepbacteriën in hè dat dat heb je gehoord toch? Nou, maar dat is goed, want in je darm zit heel veel bacteriën, Dus dan zou ik me niet zo druk om maken. <laughs> ja, dat ook... Ja, nou, Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Je hebt er verstand van? Ja, ja, ik ben verpleegkundige, als je dat kan herinneren. Ja, ja zeker, zeker. Ja, dus, dan... uh, nee, dat zou ik me niet... Uh, volgens mij, als je, als je me zorgt dat je gebab goed heet is... Uh, dan uh, zou ik me daar niet zo druk om maken. Het moet oh, gewoon zo... gaan waar iedereen staat. Oh, Oké, okay. dat is wel echt heel goed om te horen. Dat is, uh, want ja, je leest het natuurlijk overal... Uh zorgelijk, zeg maar, poepbacterie in ja. de donor. Maar jij zegt dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg uh, erg... als het maar heet genoeg is. Volgens mij wel. Volgens teun... mij, het kan niet zo dat alle donors vol poepbacterie zitten. Dus er is waarschijnlijk één uh, Joanna Topo... Nou, daar we wel een, je, ja, we stuk of wat. Die zitten wel hun handen niet gewassen aan het poepen. Ja, nee, dat is het. Dat is het. Ja, het is te goor voor woorden, maar niet gevaarlijk. Ja, ja, dan moet, moet je vragen of ze een handschoentje aan doen als ze het uh, voor je maken. Ja, ja. Nou ja, echt smakelijk eet je, eet je niet meer. Uh, ook al nee, is zo'n nee, poepbacterie nee. niet gevaarlijk, het uh, bederft wel een beetje de eetlust. Hey Teun, ik spreek ja. je zo meteen uh, weer. Blijf even ja, hangen. Tot zo. Ja. En uh, ge geef je baby even een flesje. Tot zo. Oh, die slaapt. Oh ja, heerlijk. heerlijk. Ja. Nou, rustig, tot zo. niet hard praten. Ellen Petit in Shanghai. Hoi. Hoi. Ja, In, uh, in Thailand uh, en uh, andere Aziatische landen heb ik altijd heel veel springkanen... en andere insecten gezien die daar gesnakt worden. Is dat in China ook zo? Uh, ja, het is in China wel zo, maar voornamelijk uh, in het noorden. Daar dat staat, dat staat Beijing en de Peking en regio, regionen staat daar bekend om. Dus je hebt dat ja, nog nooit gehad? Nee, erg hè? Ja, het is wel, je moet er even aan wennen. Ziet, ze verkoopt het over op straat. En het zijn echt, nou het zijn, het zijn denk ik wel 15 centimeter lang die springkanen. Ja. Uh, maar het is wel, ik vind het echt ontzettend lekker. Het schijnt ook echt heel, uh, heel gezond te zijn. Ja, schijnt zijn vol proteïne te zetten, heb ik gehoord. Ja, en dan, dan krijg je spieren van, maar dat heeft bij mij niet gewerkt. Maar later hoorde ik dan weer van uh, de, de, daarbij dat je daar ook bij moet trainen. Dus. Oh, ook? Ja, het is niet alleen die... Ik dacht. De, tof, de, de, en er hing verder geen disclaimer aan die, uh, <laughs> nee. die springkaan toen je hem kocht. Nee, ik denk ik ga die wow. gewoon al die springkaan opeten. Ik krijg vanzelf spierballen, maar Dat zo werkt het zelf, dus en niet. Dan wachten we over dit. Je gaat zo leuk zijn. Hey, ik spreek je zo, uh, zo, zo over wat dan bij jouw snacks zijn... maar eerst even wat feitjes uh, uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Kavia's zijn voor Nederlandse kinderen een favoriet huisdier. In Zuid-Amerika eten kinderen deze schattige knaagdieren liever op. De cavia's worden meestal geroosterd, geserveerd als een echte delicatesse. Als je het aandurft, zul je merken dat het best prima smaakt. Zolang je maar niet in die kraalhoogjes kijkt die je doods vanaf je bord aanstaren. Muizen, huh, maar in Malawi vinden ze ze heerlijk. Je koopt ze op de markt of bij de standjes langs de weg, in elke grootte en van elk gewicht. Daarna kun je kiezen of je ze gekookt, gepekeld of gedroogd wil hebben. Het muizenjachtseizoen wordt tegelijkertijd geopend met de maisoogst. Dan hebben de muisjes lekker hun buikjes rondgegeten. In de velden worden putjes gegraven en daarin wordt een kruik met water gestopt. De rand van de kruik wordt ingesmeerd met geroosterde maisbladeren. De muizen komen op de geur af, vallen in de kruik en sterven vervolgens een verdrinkingsdood. Eet smakelijk! Haaien eten. Dat is nog niet zo gek als het klinkt. Maar in Groenland doen ze het op een hele bijzondere manier. Het vlees van de Groenlandse haai wordt weken, zo niet maandenlang begraven in een laagje yoghurt. Als het vlees in verre staat van ontbinding is, wordt de haai weer opgegraven... om vervolgens nog een paar maanden in de wind te drogen. Je kan het als een soort saté opgediend krijgen. Ogen dicht en adem in, het ruikt namelijk naar ammoniak en hap hem maar. De wereld van Filemon. Ja, Ellen Petit in Shanghai, wat snacken ze bij jullie? Alles. Chinezen die, die houden niet op met eten. Maar wat zijn um, hele rare dingen? Um, nou, er is bijvoorbeeld iets wat ze ook echt uh, letterlijk stinky tofu noemen. En dat is iets wat je dan op straat zo, dat je de rondziet, de rondloopt, dan, dan begint het iets te ruiken een beetje, en dan denk je, gap voor. Dat blijft terugkomen op een gegeven moment heb je door wat het is. Het dus is tofu <laughs> en op straat, hebben uh, dus van ze die, van die wok staan, dan wordt het dan niet uh, gebakken in olie. Um, maar, en maar hoe stinkt dat weer? dan? Ja, echt een beetje een hele ja, weeëige geur. Zweedsokachtig. Ja, Sorry? Zweedsokachtig. Ja... Zoiets, zweetokken <sweetsokken> en riool gecombineerd. Dat is misschien wel een goede omschrijving. En het heet dus al stinky tofu. Ja, in het Chinees heet het lekkerlijk stinky tofu. Dus dat is toch raar, want als iets stinkt... dan is het toch per definitie niet lekker? Het is echt niet vies. <sweets> je hebt het ook wel eens gegeten, het is echt niet vies. En je hebt het wel eens gegeten ook, ja? Ja, ja, ja. Ik, ben de, ik ben de flauwste het het. Wat vind ik wel stoer van je. Nee, dat, maar nee, het is echt, het is echt niet fiets. Uh, het is gewoon echt die geur die je even de das om doet. Dus je moet met je neus, neus dicht het... en dan is het in je mond en dan is het nog wel... En waar smaakt het ja, dan naar? Is... Het, ja, het smaakt naar tofu. Het is dan gebakken, die, uh, gebakken in olie. Um, en je, je gooit daar een beetje saus overheen. Um, dus het, is, ja, het smaakt naar tofu. En tofu heeft natuurlijk op zich weinig smaak. Ja. Um, dus ja, het, is, het valt wel mee, helemaal in verhouding tot, uh, tot de geur die er vanaf komt. Mm -hmm. um, en dat voor de rest meer. eten ze dumplings. Dumplings en. Um... Ja, dumplings, leg even uit wat dat is. Want ik denk dat veel mensen dat niet kennen. Ja, goed. Um, ja, het, het is echt een snack. En ze eten het. Uh, ze zouden het bij uh, rond theetijd eten, maar ze eten het de hele dag door. Het zijn kleine. kleine uh, hapje zeg maar meestal een deegjasje ja. en daarin dan vlees of vis of groente. en dat kan gestoomd of gebakken of gekookt of... Een soort Chinese tortellini is het eigenlijk hè oh nou leuk ja een goede goede vergelijking inderdaad Die ja, je ik koopt het dan uit. meestal uh, vaak ook in water met een beetje bouillon maar je kan het inderdaad ook stoven en zo ja stomen in mandjes of gewoon inderdaad uh, bakken erg lekker ja uh, heel. heel erg lekker ik haal het ja, hier ontzettend ook, uh, vaak bij de toko ja, ja, die fris ligt er vol mee. Ja, ik, ik vergelijk het altijd als... Uh, hier mis ik frikandel speciaal. Maar als ik terug in Nederland zou wonen, dan zou ik de dunklings missen. <laughs> maar je mist echt in China de frikandel speciaal? Ja, heel erg. Nee, dat is niet waar. Dat, dat is niet waar. Maar het is wel iets wat ik meteen moet eten als ik in Nederland terug ben, ja. Dus die Nederlandse snacks die zijn toch lekkerder dan je denkt als je in Nederland woont? Nou, toevallig gisteren een feestje gehad waar ze bitterballen hebben. En als die dan langskomen... dan. Is dat toch leuk. Ja, waar was Niet het feestje Chinees. dan? Bij uh, de ambassade of zo? Een... Nee, nee, we hadden een ski hut feest georganiseerd. En iemand die, uh, die wij kennen, die, die werkte in een hotel. En die zei van, nou, kom het bij mij doen. En dan doe ik dit het al ik denk, nou, dan... Uh... Lekker, hè? Met veel mosterd. Vind ik ook heerlijk. Oh, ja. Ja. <laughs> hey, en uh, wat is nou jouw favoriete snack in uh, Shanghai? Um... Ja, je gaat gekke dingen leren eten. Ze, ze hebben hier iets wat ze ook heel veel eten, dat, dat heet uh, thousand year eggs. Dus duizend jaar oude eieren. Mm -hmm. En dat zijn dingen die ze, eieren die ze rauw in de grond begraven. Dan gaat het fermenteren. En na duizend jaar, nou ja, inmiddels het verbiefprocess zal wel minder lang duren, uh, kun je die uh, ja, weer eten, zeg maar. Die zijn helemaal groen. En van buiten zit er een soort van ja, kleiachtig laagje om. En dan moet je dan de afpellen en dan uh, moet je er zo één. Oh. En dat zijn gewone eieren. Dus dat is ook gewoon vooral de shockfactor die, um, die het doet. Want het, het smaakt gewoon naar ei. Een heel intense eismaak. Maar. maar ik heb ze gegoogeld. Het ziet er wel echt heel goor uit. <laughs> ze zijn open. Het, is een soort van, het lijkt wel een soort rotte mossel. Het dat moet je glibberig groen... Ja, oh. Ja, ja. Dan moet je ook weer doorheen. Je moet door veel dingen heen als je gaat eten in China. Dat is het. Ja, echt. Als je het dan eenmaal doet, het is het ook wel waard. Ja, maar jij bent wel iemand... Dat, dat, ik heb dat uh, namelijk ook. Die, die wel alles wil proberen even. Ja, ja, ik vind het echt heel flauw om, om te zeggen, nee, dat lust ik niet. Weet jij veel wat het, wat het is? Dus je ja. komt af en toe uh, af en toe valt het niet zo lekker. Maar over het algemeen, uh, alles wat gebakken is, het kan sowieso vaak, niet vaak mis. En ben je nog nooit echt ziek en, geweest daar? Echt een buitenloop? Uh, nee. Nee, en de grap is al eten wat, wat niet zo lekker valt, is meestal van westerse restaurants. Ah. Ik kan me niet herinneren dat ik echt van Chinees eten echt heel erg ziek ben geweest. Dat zeggen ze ook altijd. Als je niet zieker wordt in het buitenland, je moet altijd meegaan met de bevolking. Waar gaat de bevolking naartoe? Daar naartoe gaan. En, no en ja, die, toeristische, ja. die, die toeristische dingen die er juist heel schoon uitzien... daar word je vaak het meest ziek van. Ja, ja en het, het, valt, het valt wel erg mee. Hoor. Ik ken niet echt niemand die regelmatig met een zware voedselverrichting op bed ligt. Maar uh, nee, ook gewoon van straat eten. Ik, bedoel, ik, zou, nooit, ik zou geen kip van straat eten, dat dan nee. niet. Nee. Nou, Valkerm en, en rund, als je dat gewoon bakt... dan komt er heel weinig in mis. Hey, ik heb een uh, heel mooi nummer speciaal voor jou uitgezocht. Oh, het is uh, Dank <laughs> nou je ja, Hij stond eigenlijk gewoon in de playlist. Maar hij is ook voor jou. Okay, maar hij is voor iedereen. Ik denk mee. <laughs> ja. nee, het is uh, dat nummer van de uh, nieuwe James Bond-film uh, Skyfall. Uh, Oké, okay, nog nooit gehoord. Dus goed. Ja, hij is van uh, een prachtige zangeres. Um, tenminste, prachtige stem vooral. Namelijk Adele. Ja. We gaan het zo hebben over drugs in het buitenland. Waar haal je die eigenlijk? Mijn eigen collega Nicolette Kluiver testte een tijd geleden ecstasy... waar haar schoonouders bij waren. Zonder het ze te vertellen uiteraard. Gewoon om te zien wat er met haar zou gebeuren. Even luisteren. Ze zijn zelf dus in een half uur, mijn schoonouders. Dus ik ga mijn tilletjes leren. Ik voel me nu al wij schuldig. En mijn schoonouders komen eraan en ik voel me nu al pretty, pretty high. Dat is niet normaal hoor. Binnen zit uh, mijn schoonzusje en mijn vriend. Hey. Hallo. Wat gezellig. Omdat ik bijna van mijn stuit stuiter, stuik ik op en pak ik mijn gitaar. Ik vergeet even dat ik helemaal niet kan spelen. Gaan we de Mieke? Ja, woe! Ja, dat ging over hard drugs, over ecstasy. Uh, maar Nederland heeft wat betreft soft drugs een gedoogbeleid. Tenminste, nog wel. In principe kun je bij de shop wiet en hars halen. En daarin is Nederland uniek. Maar iedereen weet dat je in het buitenland ook kunt blowen. Waar haal je dan je hars of wiet vandaan? En zijn er andere middelen die mensen gebruiken... zoals bijvoorbeeld kat- of snuiftabak. In uh, Zweden gebruiken ze dat veel. Of een bepaald drankje waar je misschien uh, mee in hogere sferen komt. Waar, waar geen alcohol in zit, maar iets anders. Uh, kortom, uh, hoe kom je in het buitenland in hogere sferen? Uh, we beginnen daarvoor uh, in Spanje. Arnika. Hai. Hoi. Ja, jij klinkt nog uh, ontzettend helder. Ja. Niks op? Ook geen, uh, ook geen uh, alcoholisch drankje? Ja, ik heb wel een coppa gedronken. Een koppaatje. Ja, een coppa is, uh, is een mixdrankje hier, hè? Oh, dat uh, wist ik eigenlijk helemaal ja, niet. Ja, nou, een coppa is een mixdrankje. En uh, wat heb je door elkaar gemixt? Uh, Whisky cola Oh, heerlijk. Lekker. Echt heel, heel Spaans. <laughs> Vind je dat? Nee, juist helemaal nee, niet. Ja? <laughs> wordt het daar wel veel gedronken? Uh, ja. Elke koppa eigenlijk: gin, tonic, whisky, cola, rum cola, alles. Terwijl er in Spanje natuurlijk ontzettend veel wijn wordt gemaakt en hele goede wijn? Sowieso, ja. Maar dat is tijdens de tappa, daar hadden we het zojuist over. Dat is ja. tijdens de tappa, daarna ga je over op de koppa. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, um, in Spanje kan je volgens mij echt enorm makkelijk aan drugs komen. Het is ook best wel uh, openlijk dat, dat het gebruikt wordt. Want ik was ook in Barcelona en dan was iedereen gewoon op straat aan het blauwen. Uh, ja, best wel veel. Ja, veel meer dan in Nederland zelfs, heb ik het gevoel tenminste. Ja. Ja. Maar als het zo uh, openlijk gebeurt, uh, zijn er dan niet heel veel uh, stemmen die zeggen van... ja, laten we het ook gedogen of legaliseren? Ja, precies. Dat, dat, dat gebeurt dus heel veel, maar meer onder, onder jongeren en niet onder politici. Want? W wat is een tegenargument? Nou ja, hetzelfde wat op dit moment in Nederland gebeurt natuurlijk. Want het kan overlast uh, veroorzaken en bla bla bla. Maar als ik heel eerlijk gezegd, ik, ik ben zelf geen drugsgebruiker. Nee. Ik, ik, ik, ja, een blootje, nou ja, misschien een keertje, maar nou, niet eens dat, moet je nagaan. Mm -hmm. Ik ben echt een, een, een naïveling wat dat betreft. Maar als ik dan hier kijk, hoeveel er hier gebloot wordt... en hoeveel ik dat in mijn omgeving in Nederland heb meegemaakt... dan denk ik, nou, dus is echt hier twintig keer erger. Ja, want aan de ene kant zeggen die politici dus van... ja, we willen het echt beslist niet legaliseren. Ja. En aan de andere kant pakken ze het ook niet heel, ha heel hard aan. Nou, hier in Spanje uh, proberen ze het wel hard aan te pakken... maar het is gewoon heel lastig, want we hebben Marokko gewoon heel dichtbij. Ja. En daar komt alles vandaan. Vooral de Hars, toch? Ja, vooral. Ja. Ja. En, en dat, dat komt zo makkelijk binnen, joh. Ja, dat, dat is zo'n klein stukje Marokko-Spanje, of Zuid-Spanje ja. in ieder geval. Dat, en, en, en voornamelijk ook, het is ook echt heel grappig dat uh, Zuid-Spanje, staat echt bekend dat, dat, je, dat je hier echt je drugs moet halen. Want hier is het nog allemaal vers, hè. En zodra het bij Madrid of Barcelona komt, of zo dan is het niet meer vers. Ah, oké. Okay. Ja, dat geldt vooral voor, ja, voor Hars, natuurlijk. Ja, sowieso. Want uh, wietplantages die zullen er ook wel zijn, her en der, toch? Um, ja, weet je, dat weet ik niet zo heel goed. Hmm. Ik denk dat het echt voornamelijk uit Marokko komt, hoor. Want, want qua wietplantages en dat ze dat dan oprollen en zo, dat krijgt meer, meer uit Nederland mee dan hier. En cocaïne wordt ontzettend veel gebruikt in Spanje. Heel veel in Spanje. Ja, ja de, uh, Spanje is blijkbaar de, de nummer één cocaïne gebruiker uh, binnen Europa in ieder geval. Bizar, hè? Want dat is een hele dure druk volgens mij. Eh, uh, ik geloof het wel. Ik, ik weet het niet zo goed. <laughs> <laughs> maar, nee, nee, maar... Ja, nou, in Nederland is het duur, dus het zal daar ook wel duur zijn. Want het wordt natuurlijk in Zuid-Amerika gemaakt. Ja, precies, moet het dat, helemaal vervoerd worden. Ja, precies. Logica, logica mensen eraan is dat het, dat het hier binnenkomt, uh, zeg maar, vanuit Zuid-Amerika. En dat het dan doorgespeeld wordt naar, naar de rest van Europa. En, maar heb je het wel eens om je heen gemerkt dat mensen aan de cocaïne ja. zaten? Ja, ja, ja, ja, ja absoluut, absoluut. En uh, ik stond daar op het begin heel erg van versteld. Want uh, ja, ja, schijnbaar wordt het echt heel veel gebruikt. En, en wat ik zei, hè, ik ben heel blij in dit aspect. Wat zeg je? Hoe zie je dat dan? Uh, nou, gewoon zien. Okay, okay. Gewoon punt. Oké. Okay. Ja. Want in Nederland ja, niet, gebeurt het natuurlijk niet ook. niet openbaar, maar, maar, maar dat je de. de bijvoorbeeld, hè. Uh, dan heb je de herenwc's. Nou, die hebben alleen zo'n hangding. Ja. En dan gaan ze de dames uh, toilet in. En dan doen ze gewoon op. op, op, op hoe noem je dat ding? Op, op de klep. Op de, op de. Wat, wat de, de, de toilet afsluit. Ja, god. Ik ja, dan, hoe noem je dat ja, de, de, de, de bril en er bovenop zitten. Ja, precies. Nou, Diek, dat dus. wat, wat zit er nou bovenop? Ja, dat weet ik niet. Ja, gewoon de klep, toch? Ja, dat kan. Ja, zo so Wieke, dat is de, de eindredactrice. redactrice <laughs> die, die weet het wel. Ja, klep, zegt zij. Ja. Oké, okay, nou zeggen we klep. je nog even naar de jury. Ja, klep. Oké, okay, klep. <laughs> nou, de, de klep van de wc-bril, dinges. Nou, daar doen ze dat gewoon bovenop, wat ik echt heel smerig vind. Ja. Echt serieus. Maar uh, ja, dat, uh, dat heb ik wel al regelmatig gezien. Ja, hey, en hoe, dat klopt. En, en weet jij hoe, hoe die, uh, nou bijvoorbeeld die wiet, hoe dat, hoe dat verspreid wordt? Ja, dat weet ik. <laughs> <Dat vindt> Het <heel. slaan> Dat, is, dat vind ik namelijk heel grappig. Oh. Ben in benieuwd. het park. Oh. Ja. <laughs> Wat is daar zo grappig aan? Ja, ik, ik weet niet. Of ik vind je het gewoon heel bent. grappig. In het park. Ik vind het zo'n cliché ding. Oh ja, ja, dat je. Toch? Ja, ja. Ja. En ja, misschien wel, ja, ja, nou, in, ik, in de bosjes. Ik, ik persoonlijk vind het heel, ja, in, maar letterlijk in de bosjes, hè? <laughs> en iedereen weet dat het in het park is. En dan gaan ze alsnog in de borstjes staan. En Juist. En dan heel stiekem dat doen. Juist. Ja, dat ja, is dat wel is, grappig. Maar dat is volgens mij voor, voor heel veel drugsgebruikers waarom het ook zo leuk is. Omdat het iets stiekems heeft. Als nou, het echt helemaal nou, nou, is, Ja, serieus. Is Filumon, dat denk ik dus echt, hè. Dat denk ik dus echt. Want uh, wederom, uh, ik, uh, er zijn hier veel meer drugsgebruikers dan in Nederland. Serieus. Ja. Tenminste, wat ik in mijn omgeving zie, hè... <rachtig> En ik ben geen gebruiker, dus, dus nee. ik kan het wel redelijk uh, objectief inschatten, denk ik. Hoe wordt er in het algemeen uh, naar drugs gekeken in Spanje? Uh, wat bedoel je daarmee? Nou ja, wat, zeggen ze van nou, het is echt afschuwelijk en het is het grote kwaad, zoals, het, zoals misschien in Amerika ze er wel over denken. Of zeggen ze ja, het is iets wat erbij hoort en we moeten het uh, zoveel mogelijk onder controle houden. Oké, nou dat weet ik niet zo heel erg goed hoe ze hier in het algemeen naar kijken. Maar laat ik het hebben over mijn generatie, zeg maar. Laat het heel ruim nemen, van 20 tot 40 jaar. Als je het over die generatie hebt, dan vinden ze Nederland wel echt een voorbeeld. Positief? Ja, positief. Dus echt, laten we dit gewoon toestaan. Maar wel met de controles die nodig zijn. Ja. En uh, jij uh, houdt het uh, voorlopig bij de koppa's, de mix ik houd bij de koppa's, de Whisky Cola. Proost. Yes. En uh, tot de volgende keer. Leuk, tot de volgende keer. Leuk, Annika. Doeg. Tot de volgende keer. Teun, in Australië. Be is je baby al wakker geworden? Of uh, slaapt hij nog vredig? Nee, die slaapt nog moeilijk. Oh, wat een makkelijk kind heb jij, zeg. Het <laughs> is een beetje een raar bruggetje: hè? Van, van je baby die slaapt naar drugs. Drugs. <hums> Nou, daarom slaat mijn baby zo goed. <laughs> maar hoe wordt er, uh, hoe, hoe wordt er uh, in Australië drugs gebruikt? Veel, weinig? Um, een beetje hetzelfde zoals in Nederland, denk ik. Uh, er wordt wel wat, wordt wel wat gebloot. Uh, maar in de uitgangsscene uh, is uh, GHB uh, populair en volgens mij ook uh, ICE. Is dat methamphetamine, methamphetamine of zoiets? Ja, oh. um, yeah, dat is ook uh, populair. Oh, en dat ook is echt veel, heel heftig. Um, ja, dat is heftig, ja. Maakt ja, mensen zich drinken, daar ook veel zorgen over? Uh, nee, dus wordt niet, er wordt niet heel veel aandacht uh, besteed aan, aan het feit dat men drugs gebruikt uh, op het nieuws of uh, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe daar de, de samenleving mee omgaat. Maar um, qua softdrugsbeleid um, zijn ze natuurlijk antidrugs, maar mm -hmm. onder de jonge generatie, net als in Spanje, denk ik wel dat... Uh, voor wiet, uh, dat ze dat vinden dat dat gelegaliseerd zou moeten worden. Maar dat met amfetamine, dat, uh, ik ben een keer in, uh, in Amerika naar een stad geweest. Nou, die hele stad die, die ging daaraan uh, ten onder. en De, ja, de nou, zo crystal meth. Het... Ja, zo erg is dat ook in het hier. Maar je moet begrijpen dat ik in een, in een gebied woon... waar natuurlijk uh, voor de jongere generatie niet heel veel te doen is. Nee, dat dus zag op, je in Amerika daar wiet, ook, uh, inderdaad. En, en ja, dat dan... dus je of het toerisme, of, uh, maar dat is geen industrie of zo, dus heel weinig werkgelegenheid. Dus voor een bepaalde sociale groep wordt dan de, de situatie een beetje uitzichtloos en dan is de drugs natuurlijk wel een makkelijke uh, uitweg. Ja, en, en die crystal meth, dat is uh, iets wat in Nederland bijvoorbeeld helemaal niet echt uh, aangeslagen is. Dat het zo nee. heftig is, je bent echt gelijk een paar dagen van de kaart. <laughs> en, en het schijnt toch dat Nederlanders, die willen nog wel gewoon in het weekend wat gebruiken, maar die willen wel maandag weer fris op hun werk zitten. Ah ja, ja dat gaat. En dan heb je hier ook bijvoorbeeld in, um, in Queensland, waar ik dus woon, is de, de is het 100 of 500 kilometer, 1000 kilometer inland, is de mijning, de mijnbusiness heel erg uh, populair. Dus daar verdien je heel veel geld mee als je daar werkt. Ja. Um, en dan moet je, die mensen die vliegen dus uh, voor 7 of 14 dagen naar dat mijngebied toe en dan vliegen ze daarna weer voor een week naar huis om even uit te rusten. Maar die mensen die worden dus wel uh, continu uh, getest op drugs. Die hebben dus absoluut een zero tolerance uh, als je drugs gebruikt. Dus uh, in dat opzicht uh, gebruikt zijn er dus niet heel veel mensen die veel drugs gebruiken. Het gaat wel ver, we uh, mensen ja. echt te testen, voor die, die, voor dat de werkgever je test, zeg maar. Ja, ja dat is, misschien omdat er zoveel mensen ook daarin willen werken, omdat er zoveel geld te verdienen is. Ja. Um, en, um, ja. En dus als je dus geen werk hier aan de kust hebt, is dat natuurlijk al makkelijk om in niet einde te werken. Hey, en jij werkt als verpleger. Krijgen jullie in het ziekenhuis ja. veel mensen binnen die uh, misschien een overdosis genomen hebben? Ja, ik werk dus op de intensive care, dus, uh, dus sowieso uh, veel, veel overdosissen en ook heel veel mensen die ik, uh, die, die ik krijg, die zijn altijd die gebruiken dan morfinepillen. En dat heb ik een beetje het idee dat dat wel een ze zeggen dan allemaal dat ze chronische rugpijn hebben na een autoongeluk en zo, maar volgens mij is dat meer een excuus om die morfinepillen uh, te krijgen van een uh, huisarts. Ja, ja, gewoon medicijnverslaafd. Ja. En daar ja. wordt, er heel, uh, wordt er heel streng mee omgegaan ook met, met drugs. In Nederland um, was, het heel moeilijk, was het heel makkelijk om gewoon iemand een morfinepil te geven. Dan pakte ik de sleutel, ik weet niet of dat nog steeds zo is trouwens, maar ik pakte gewoon de sleutel van de medicijnkast waar, waar het toen zat en ging naar de patiënt toe en gaf dat. En hier moet dat met twee mensen gecheckt worden en dan wordt dat uh, elke dienst wordt dat gecheckt of alle uh, hoeveelheden nog wel kloppen. Uh, ja. Omdat geregeld regelt waarschijnlijk, uh, dat hebben gestolen en of verkocht of zelf gebruikt. Hey, en heb je zelf wel eens iets gepro geprobeerd? In Nederland heb ik uh, vroeger geblouwd. Oh, okay. Maar uh, voor de rest heb ik niks uh, Ik viel in slaap van dit, dus dat was niet echt mijn ding. Oh, ik had het ook. Hè. Het was helemaal niks voor mij. Ik werd er zo sloom van dat um, het gatverdamme. Toen ging het laatst over, uh, over kids die dan drugs gebruikten en, uh, op mijn werk. En toen zei ik zo van ah, ja... M mijn zoon, die nu in na de tip, die zal vast ook wel uh, druk gaan gebruiken. En dat uh, ach, dan mag je wel even uitproberen van mij. Nou, dat werd allemaal wat er wat ik dat zei. Echt? Ja, dat ja, was dat... helemaal... Uh, nou ja, Terwijl die, de kinderen van je collega's zullen het, best... zullen het waarschijnlijk ook een keer proberen, ja. Er zit ja, natuurlijk wel natuurlijk, realistisch daar in zijn. Ja, dat er tien keer voor. Ja. ja. ja. Dus, nou, uh, Teun, voorlopig is het nog niet zo ver. Nog maar acht maanden, dus... Nee, Misschien nog misschien op uh, meer dan 17 jaar wachten. Hopen, ja, hoop voor je, je. ja. Hé, hey, uh, ja. fijne dag vandaag in Australië. Ja, dank je wel, nog succes. Ja, dank je. Dan gaan we weer uh, van Australië uh, richting het zuiden naar China, Shanghai. Uh, in China is uh, drugs heel erg verboden, hè, Petit? Ja, heel erg verboden, ja. Dus, uh, zijn het forse straffen? Is dat te vergelijken met uh, landen als Thailand? Um, ja, we hebben een tijdje geleden, toen, ik geloof 2010 was dat, hebben ze ergens aan de grens een Brit opgepakt. En die stond ook de doodstraf te wachten. Ik geloof dat hij uiteindelijk uh, de diplomatie tussenuit is gekomen en is overgeschreven naar, uh, uh, naar de UK weer terug. Maar ja. ja, in principe, in principe wel. Maar de doodstraf op, krijg je, je moet... denk ik alleen als je echt handelt, hè? Of als je echt een ja, grote ja, business ja, nee, hebt. Dat, ja, nee, als je. Nou, wat het is, kijk, um, als je hier een jointje opsteekt, in het midden van de straat, dus de Chinezen hebben zelf niet zo heel erg door wat het is. Dus ja, voordat ze doorhebben dat je, dat je ergens mee bezig bent, dat duurt het even. Dus, ja, ja er zijn natuurlijk ook allerlei, doen, allerlei rare kruiden en zo, die uh, voor allerlei uh, medicinale doeleinden gebruikt worden. Ja, nou, ze, nou kennen ze die zelf wel, natuurlijk, dus daar zijn ze aan gewend. Maar um, Nee, ik, ik weet wel, um, vooral inderdaad Amerikaanse vrienden en mensen die, die hier net zijn... Die, die, die verbazen zich over het gemak waarmee je dan hier uh, een jointje ergens kan opsteken. Ik wil niet dat iedereen hier nou maar te passen en te onpas overal op te blowen. Dat valt er mee hoor. Maar uh, ja, het, het, het kan en niemand heeft het eigenlijk echt door. Hey, Zometeen wil ik van je weten hoe je daar dan aan kan komen aan die hars. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Krokodil, de drugs die de junkie opeet. In Rusland zijn ruim een miljoen krokodilverslaafden. Het is een goedkope vorm van heroïne die ook nog eens makkelijk thuis te maken is. Maar het is levensgevaarlijk. Zodra je de eerste keer gebruikt, breekt het spul in je lichaam alles af. En niet lang daarna bijt de druk ook van buitenaf je huid af. XTC komt oorspronkelijk uit Duitsland. De stof die we nu XTC noemen, werd voor het eerst in 1912 samengesteld... in een laboratorium van een geneesmiddelenfabrikant. De apotheker was op zoek naar een medicijn dat zou kunnen werken als eetlustremmer. Maar omdat XTC een andere bijwerking had, is het nooit op de markt gekomen. De salamanderbrandy. Nee, dat is geen drank gemaakt van salamanders. Maar wel van het gif dat salamanders produceren. Het gif wordt gemengd met alcohol. Dat kan alleen niet op een diervriendelijke manier. Het effect van de brandy schijnt vergelijkbaar te zijn... met de effecten van LCD. Ecstasy gecombineerd met alcohol. De salamanderbrandy wordt illegaal gemaakt in Slovenië. De wereld van Filemon. Ja, ja, en ik denk uh, waar LCD uh, wordt gezegd dat dat LSD moet zijn. Neem ik aan, want ik neem niet aan dat je van die schermen in gaat slikken. Uh, Ellen... We hadden het uh, ja. uh, over drugs in China in Shanghai. Mm -hmm. uh, ja. hoe, hoe wordt dat verkocht als het zo illegaal is? Um, ja, de, de Chinezen zijn, uh, zijn heel racistisch. Dus het komt alleen maar buitenlanders verkopen dat. Uh, dat doen ze zelf natuurlijk niet. Dat nee, natuurlijk niet. Er is echte wel, Nee, bah nee. Uh, nee wat, uh, zijn, um, er is een provincie in het westen van China. Het heet Xinjiang. En de mensen die daar vandaan komen... die, die hebben ook een beetje bijna Turks uiterlijk. Mm -hmm. En um, dus ja, dat je ziet ook heel makkelijk inderdaad, dat het geen uh, normale, zeg maar, handchinezen zijn. En maar het is ook wel waar zij verkopen het en zij verkopen het inderdaad ook. Ze staan dan ook, ja, net heel heel komisch eigenlijk, staan ze een beetje op de straathoek van plekken waar het druk, druk is, dus toeristische plekken of, of uh, uitgaansgebieden, uh, staan ze op straathoek en dan gaat het echt ph. Waarbij je weed? Wanneer bij wijnen bij hashes, hash, wanneer bij hashis? En dan als je dat dan wil, dan kan je met iemand het hoekje omlopen en dan uh, onderhandel je eventjes. Je bent toch in China, dus uh, alles is onderhandelbaar. En dan, uh, en dan uh, ben je los. Heb ja. je het zelfs gekocht daar? Nee, ik heb het zelf nooit gekocht. Dus, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik bedoel, ik gebruik het wel eens, maar het is dus altijd. Uh, ja. Altijd iemand <lacht> die niet de tijd zich hebben, zeg maar. En wat ik wel ook wel eens heb gehad, uh, dus het is ook een bezorgservice. <lacht> nu ik erover nadenk, moet ik er zelf wel lachen. <lacht> um, Vaak die, die, die Xinjiang-mensen, uh, die mensen uit de provincie, ja. die, uh, die hebben ook uh, restaurants. Er zit ook heel veel in de restaurant. Allemaal, uh, het zijn ook moslims, dus het is allemaal, uh, allemaal halal. En daar kun je in die restaurants ook vaak kopen, maar dan kun je het ook thuis laten, laten bezorgen. Helemaal. Dan komt komt op een scootertje en allemaal heel leuke ingepakte pakjes met kleurtjes komen ze het dan uh, langsbrengen. Maar ze pakken het ook echt heel mooi in voor je. je. Ja, ja, ik heb het wel eens gezien, inderdaad. Dat het in een, in een soort van geschenkverpakking komt. Ja. Maar denk je dat die want die mensen die daar op de hoek van de straat staan... Ja, iedereen weet dat dat drugsverkopers zijn. En de ja. politie moet het dan ook weten. Maar worden die dan omgekocht, die politiemannen? En vrouwen? Nee. Ik denk niet dat, uh, dat die mensen die de drugs verkopen financieel bij machtig zijn om die mensen echt om te kopen. Mm -hmm. Kijk, zij staan daar gewoon. En, en ja, dan, moet, dan zou de politie al in actie moeten komen om daar wat tegen te doen. Yeah. Over het algemeen komt de politie hier niet echt in actie voor iets. Het is niet zo dat ze opeens, weet je wel, in Nederland ergens zo'n grote invallen kunnen zijn of... of dat uh, mensen op straat aangehouden worden, dat doet de politie eigenlijk niet. Je moet echt wat, wat uh, zichtbaar fout doen, wil de politie met je komen praten. Oh, ik heb het gevoel altijd wel bij China, dat ze er heel ja, erg op zitten. Nee, dat, ja, ik, ik denk dat ze het ook graag zo naar buiten willen brengen. Wat ze natuurlijk wel doen, um, uh, bijvoorbeeld uh, de één keer in de zoveel tijd... dan, dan pakt de overheid uh, uh, piracy weer aan, dus uh, gekopieerde dvd's de en dergelijke... En dan gaan ze heel demonstratief en theatraal. Gaan ze dan een aantal van die dvd-winkels helemaal leegruimen. en Dan gooien ze al die dvd's op straat. En dan gaan ze die in de brand steken. Of ze gaan er overheen stampen. Of zo. Weet je wel, van dat grote machtsvertoon. Dat dan wel. Dat maar maakt er echt een dramatisch toneelstuk van. Ja, en dan gaat het ook overal in de brand. En dan weten wij wel dat we naar een andere dvd-winkel moeten. Want de rest, weet je, dan, dan pakken ze er één aan of vijf. Ja, ja, ja. ja als je er vijfhonderd hebt, dan, dan schiet dat natuurlijk niet op. Hey, en we hebben het nu over hars en wiet. Maar uh, worden er ook andere drugs gebruikt? Ja, zijn is een wereldstad zoals iedere stad. Dus je kan uh, een usual suspects kan je wel krijgen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet, niet, niet heb gedaan of doe. Uh, eigenlijk een beetje met het idee van ja, als er nou wat misgaat, je bent toch in China. Dingen gaan ja. gewoon mis. Dus ik zie het wel helemaal gebeuren dat er dan weer, weet ik veel wat tussendoor gemengd zit. En je moet dan naar het ziekenhuis en je moet uitleggen wat er met, de, met ja, je aan ja, de hand ja, ja, is. Je ja, ja, hebt ja. er geen idee van nee. wat, het is, wat je hebt gedaan, hoe je daarop reageert... en wat ze ermee moeten doen. Dus alleen daarom al blijf ik er zelf ver van. Maar het, het is absoluut gewoon, gewoon te krijgen. Ja, ja. En zijn er ook uh, soorten drugs waarvan je hebt gehoord die hier helemaal niet bekend zijn? Nee, dat, dat, dat valt wel mee. De Chinezen zelf uh, zijn, zijn geen... Zijn geen Drugsgebruikers. Je zal op straat ook geen junkies aantreffen. Wel, wel zwerven, maar geen junkies. Nee, nee. Hey, bedankt voor deze interessante vertelling van je. En een Heel hele goede vraag, dag. Ja. Een hele fijne dag. Drugsvrij Fijn dus dan. voor jou. Ja. Waarschijnlijk wel. Eerste uur zit er alweer op van de wereld van Filemon. In het tweede uur gaan we het hebben over hoe richt je je huis in. En eh, we hebben het over de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten. Hoe wordt daar in het buitenland tegenaan gekeken? Tot zo. De wereld van Filemon.